8 uur. Renate Evers met het NOS Journaal. De burgemeester van de Friese gemeente Ooststellingwerf... heeft vanmiddag de veehouderij bezocht... waar drie mannen in een mestsilo om het leven zijn gekomen. Burgemeester Oosterman zei dat hij zeer gestrok, geschrokken is. In het dorp Makkinga, dat deel uitmaakt van de gemeente Ooststellingwerf, kwamen vier mannen vast te zitten in de silo. Eén man is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Onder de doden is ook de zoon van de eigenaar van de veehouderij... en hij zou het bedrijf binnenkort overnemen. Voor inwoners van Makkinga is er een bijeenkomst in het dorpshuis. De gemeente Tilburg moet voor de rechter komen... vanwege een dodelijk ongeluk in Zwembad de Reeshof... Eind 2011 kwam een baby om het leven toen twee geluidsboxen op haar vielen. Ook de moeder van het meisje van vijf maanden oud raakte gewond. Het Openbaar Ministerie verwijt de gemeente en twee ambtenaren dat ze te weinig hebben gedaan om het ongeval te voorkomen. Na het ongeluk was al snel duidelijk dat de bevestiging van de luidsprekers aan het plafond niet deugde. Dat was vijf maanden eerder al vastgesteld, maar het zwembad had verzuimd de beugels te vervangen. De Italiaanse modeontwerpers Dominique Dolce en Stefano Cabana... zijn veroordeeld tot een jaar en acht maanden cel... wegens grootschalige belastingontduiking. Volgens de rechtbank in Milaan verkochten de ontwerpers hun merk in 2004... aan een bedrijf in Luxemburg dat ze zelf hadden opgericht... om zo de belasting in Italië te ontduiken. In april kregen Dolce en Cabana al een boete van 343 miljoen euro. Ook dat had te maken met de constructie in Luxemburg.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 Over uit de zee. Uh, het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft vandaag 66.500 euro opgebracht. Heip Stam zit hier. Hij komt uit een haringvissersfamilie en hij schreef het boek Haring, een liefdesgeschiedenis. Welkom. Dank je. U bent in de, de geschiedenis van uh, de haringvisserij gedoken. Uh, ja, vandaag dat eerste tonnetje. Vlaggetjesdag heet dat uh, officieel. Um, Waarom eigenlijk Vlaggetjesdag? Ja, Vlaggetjesdag heet dat omdat vroeger de schepen gepavoiseerd waren, zoals dat heet. Het is <laughs> dat? Gepavoiseerd, dat betekent met vlaggetjes getooid. En dat, dat bestaat alleen maar voor vissersschepen waar vlaggetjes aan hangen, gepavoiseerd. En dat was de dag waarop uh, traditioneel de, uh, de haringvloot uitvoer... Uh, en later is dat de dag geworden waarop de Haringvloot uh, terugkwam... of waarop althans uh, het eerste vaatje onthaald werd. En, uh ...geveild werd, zoals dat nu gebeurt. Dus dat heeft een iets andere functie gekregen. En wanneer hebben we het dan over vroeger? Wanneer was dat? Ja, vroeger is... Uh, dat loopt tot, tot pak een beetje 17e eeuw terug, dat, uh, die traditie. Uh, en, en het was vooral in de, nou, in de 19e eeuw dat, dat je echt de haringrace had... ...tussen de haringsteden, uh, Vlaardingen en, en, en Scheveningen vooral. Uh, en uit die tijd stammen al die tradities van dat eerste vaatje, dat eerste vaatje, wat er naar de koningin ging. Uh, met de haringche's vanuit Vlaardingen, wat ze daar nog altijd uh, jaarlijks naspelen. En, en dat uh, is dan zo snel mogelijk er naartoe? En dat is zo snel mogelijk naartoe. Om de, om, de, om de koningin op de hoogte te stellen van de kwaliteit van de haring. Uh, de koningin, uh, de, de nieuwe koningin. Destijds Wilhelmina. Die heeft later gezegd: van breng mij maar uh, later een vaatje. Want die eerste haringen. Die zijn nog uh, wat, wat, wat magertjes... En de koningin hield er wel van, maar die wilde dan liever gewoon de vette haring hebben. Dus die kreeg de haring van een maand later of zo. Oké, okay, ze had er verstand van. En ze er verstand van, dat heet dan ook de koninginnenharing. Daar moeten wij dus nu, vanaf nu, nog een paar weken op wachten. Maar ze is gebroken met de traditie toen? Ja, ze is gebroken met de traditie. En uh, uh, de, ik heb mensen gesproken, destijds voor mijn boek, die, die haar dus ook nog de haring gebracht hebben. En die, uh, uh, dit was dan de koningin Juliana daarna. En die uh, kon het ook wel waarderen en die uh, liet dan de haring schoonmaken terwijl de mensen even wachten en dan daarna gingen ze proeven... en zijn ze nou, ze is weer voortreffelijk. En dat, dat hoort dus ook. Ja, dat hoor je te zeggen. Een enorme happening dus. Ja, traditioneel was haring uh, heel belangrijk voor Nederland... ook als economisch uh, middel. In, in, in de eerste helft van de 17e eeuw uh, maakte de haringhandel... de haringvisserij ongeveer 10% uit van uh, het nationaal bruto product... Wat, wat destijds wel anders geheten zal hebben, maar daar kwam het op neer. Dus dat was een enorme economische factor... Dat is het nu uh, al lang niet meer natuurlijk. Maar bedoel, die, die, die tradities die zitten nog wel in natuurlijk ja. in de Nederlanders. Was het qua smaak vergelijkbaar met nu eigenlijk toen? De, de haring is uh, vanaf ongeveer 1970, 1968 radicaal veranderd... door uh, het diepvriesproces, waardoor die haring lichter gezouten is... en op een andere manier kan rijpen. En, en nou, bijna de, de, de, de, de, de duizend jaar daarvoor was het uh, een zwaar gezouten haring te vergelijken met anchovies wat je nu nog wel zwaar in het zout hebt... waardoor die haring heel anders wordt van structuur en, en dus ook echt heel zout. Maar dat was om het beter te bewaren? Dat was om, om te conserveren, dat zout was om te conserveren. Er ging op, op 4 kilo haring ging 1 kilo zout ongeveer, dat was dus heel veel. Ja. En, maar die haring was dus ook heel lang houdbaar gewoon ja. bij, bij normaal... Heeft u dat wel eens geproefd hoe dat is met zoveel zout hier? Ja, dat heb ik uh, nog geproefd. Er is nog een, een firma in Vlaardingen die heeft dat soort haring nog... Warmelo en van de Drift en die, die gebruiken de, of die verkopen dat nog naar Duitsland. Daar wordt die die die, die, zalshering, die wordt daar nog verwerkt uh, in zuur gelegd en zo. En dat is gewoon eigenlijk niet eten. Dat moet je terugweken in, in water of melk. Ja, ja. Goed, en dat... waarom is dat dan op een gegeven moment gestopt? Nou, om, uh, omdat op een gegeven moment de haringworm kreeg je. Dat, dat zullen uh, oudere luisteraars zich misschien herinneren. Uh, de haringworm, dat, dat was een, een, een parasiet die verscheen ineens in de haring, toen die haring niet meer zo heel erg uh, zouten aan land werd gebracht. Omdat dat gewoon niet zo lekker meer was? Ja, vond... dat, dat, dat, die, die schepen die waren sneller van de visgronden ja, ja. bij de havens, dus die haring die kon groen uh, blijven. Die kon eigenlijk rauw, vers verkocht worden. Uh, maar en toen kwamen dus die haringwormen erin en nou, dat, dat, dat, dat bliefde mij niet allicht. En toen is gezocht naar een, een methode om daarvan af te komen. Dat werd dus diepvriezen, invriezen. Uh, en dat invriezen dat is tot nu toe het, het allerbeste middel uh, gebleken, gebleken... om die haring te conserveren en om dus ook een jaar lang goed te haal, houden. Want elke haring die wij eten, elke Hollandse nieuwe, die is ook, en dat is ook de wet... Uh, die is uh, zo lang bij zoveel uh, graden onder nul ingevuld ja, ja. geweest. Ja. We noemen het een Hollandse nieuwe. Hè? Toen, dus jaren, honderden jaren geleden was het echt uh, belangrijk voor onze Nederlandse economie. Hoe zit dat nu eigenlijk? Zijn het Nederlandse schepen allemaal? Uh, er zijn nog twee Nederlandse schepen. Dat is de Viron 5 en de Viron 6. Nog maar twee? Nog maar twee. En die, die vissen ook nog samen met één net als, als span... Uh, en die, die zijn in de vaart ook eigenlijk wel om, om dat, dat Hollandse cultuurgoed uh, in stand te houden in feite. En ik heb de directeur van de Rederij destijds gesproken en die zei dat het, dat het eigenlijk niet uit kon. Uh, maar Want het was eigenlijk verlieslijden. Uh, ja, de, de meeste haring komt uh, uit Denemarken en Noorwegen, van Deense en Noorse en ook Schotse vissers... Um, dat was, um, in, in de jaren zestig was de Noordzee dicht uh, voor alle visserij, omdat, omdat de visbestanden heel uh, ja, zwaar bejaagd waren. Toen zijn de haringhandelaren de vis gaan halen... of de haringen gaan halen bij, bij, uh, in, in Scandinavië. En zijn daar in feite gebleven omdat de kwaliteit goed was. De aanvoerroutes waren kort... Dus van zee naar de wal. En de haring wordt daar nu uh, uh, gevangen, uh, uh, verwerkt en eerst verhandeld, geveild in Egersund... waar een heel klein veilinghalletje is waar uh, die handel plaatsvindt. En vandaar wordt het verwerkt en het meeste wordt daar uh, in, in Scandinavië uh, gezouten. Ja, dus helemaal die niet vormen. Hollandse haring eigenlijk. Nou ja, kijk, die verwerkingswijze, dat is echt typisch uh, Hollands, hè. Dat, dat is... Uh, dat, is, dat doet men in geen ander land. Dus je kan zeggen, die haring die komt niet van Nederlandse schepen... het merendeel, maar die wordt wel op, op een puur Nederlandse wijze uh, verwerkt. Ja. En, en er is geen ander land waar dat uh, zo gedaan wordt. Nou was het een beetje een toestand met die haring... omdat die niet vet genoeg zou zijn... Um... Was, is, het is zelfs twee weken uitgesteld. Ja. Is dat nou heel bijzonder of gebeurt dat vaker? Dat is uh, vrij uitzonderlijk. Oh. Uh, dat komt, kijk, de handel die we, zegt altijd... dan en dan willen we de haring hebben, dus dan gaan we vangen. En dan als hij iets magerder is... Nou, dan is hij een week later wel weer goed. Maar nu was het zo, omdat het voorjaar zo slecht was qua weer... dat uh, dat enorme planktonbestand... Wat, wat boven Schotland zo vanaf de Atlantische Oceaan... de Noordzee in kon drijven... dat had te weinig zonlicht gehad om echt flink te groeien, er werd over het plantaardige plankton... zodat dus ook de dierlijk plankton, de, de, de roeipootkreeftjes die de haringen eten... dat die ook uh, in, in aantal uh, niet toenamen... Dus, dus die, die, de, de, zeg maar het, de, het treffen van, de, van die planktonschool en de migrerende haring... dus de haringscholen die, die zo uh, afzakten door de Noordzee... Dat, dat lukte dit jaar niet zo goed. Uh, en dan is het altijd ja, een kwestie van even wachten... tot er uh, wat meer zon is en, en die, die bestanden wat, wat, wat ja Ja, dan worden ze vetter. Ja. En dan kunnen de haring die, kan, die vreet zich dus in, in, in week, een paar weken tijd helemaal vol. En dat, dat vet is dan om... En dat is lekker. <laughs> dat is lekker, dat, dat vet is, dat gebruikt die haring normaal om, om, uh, om later uh, hom en kuit aan te maken. En om zich dan dus op de Noordzee verder voor te planten. Maar voor die tijd dan worden ze onderschept door uh, Noorse, Deense, Schotse en... En een enkel Hollands net. Ja, precies. Twee maar. Of één zelfs. Um, nou is dat vaatje vandaag geveild voor 66.500 euro. Verschilt dat nog per jaar? Of zit dat altijd zo'n beetje rond dit bedrag? Ja, nou, dat, dat levert altijd wel uh, dit, dit soort bedragen op. Dat is natuurlijk de, de veiling voor het goede doel. Uh, dat ja, waar gaat al, het ook weer naartoe? Het gaat dit keer naar, naar de kliniek-clowns, hebben oh, ja. begrepen. Ja. Nou ja... Uh, dat wisselt geloof ik jaarlijks, dat doel. Uh, het is dan wel zo dat uh, de rederij Jackson zelf uh, het vaatje heeft gekocht. Want van, van de wieren om vijf en zes, maar goed. Uh, die hebben dus zelf uh, goed geboden op hun eigen spul. Ja. Uh, dat is, ja. Het is eigenlijk alleen maar mooi natuurlijk. Uh, het is uh, goede promotie ja. voor de haring en een uh, goed doel. Nou komt u uit een haringvissersfamilie, hè? Ja, mijn, Dat, ja Daar liggen de roots. Daar liggen de roots, ja. Mijn, uh, mijn vader uh, komt uit Egmond aan zee... en is later naar IJmuiden verhuisd... om daar bij de Hooghovens te gaan werken. En daar ben ik geboren. En wat, uh, krijgt u daar, wat kreeg u daarvan mee? Van het kleinkind zijn van... He, van... Nou, ik, ik kreeg van mijn, mijn, mijn opa Leender... die, die, die voer nog, die heeft tot, tot, tot zijn 65ste, geloof ik, gevaren... Uh, uh, als visser uh, vanuit uh, IJmuiden dan, want daar lagen de, de trollers. Uh, mijn overgrootvader, en uh, dat is dan het verhaal in de familie, uh, die heet ook Hubert... Die is op zee gebleven, zoals dat uh, eufemistisch heette. Ja, dus die, was, die is overboord geslagen van een, van een zeilogger... tijdens een gigantische storm in november 1927, als ik het even paraat heb. En um, waar bij die, die bewuste stormnacht zijn er heel veel uh, vissers. Uh, Gebeurde dat broek. vaker? Was het ook link gewoon eigenlijk? Nou ja, kijk, vissers, uh, visser zijn is het gevaarlijkste beroep ter wereld. Is dat zo? Ja, het is gevaarlijker dan soldaat zijn en gevaarlijker dan mijnwerker zijn. En nog jaarlijks uh, hoor je dat er, dat er uh, scheepjes vergaan. Ook op de Noordzee ja, ja, een bootje ja. omgeslagen. Dat soort dingen. Ja, dus zo romantisch het beeld hè, vanuit dat liedje wat we net hoorden. Nee, dat, dat, dat is uh, folklore. Dat, dat zijn de shanty koren die dat zingen. Dat is allemaal wel leuk en aardig natuurlijk. Maar uh, in, in vissersgezinnen weten ze wel beter. Ja. Is het zo dat u, uh, toen u dat boek hebt geschreven, wat hier trouwens ligt, een heel mooi boek over, dus, hè, over de haringvisserij, dat u dingen bent achter, uh, achtergekomen die u daarvoor helemaal niet wist eigenlijk? Ja. Ja, want dat, dat was wel een beetje mijn uh, de opzet ook. Ik wist gewoon, ook al kom ik uit, uit, uit zo'n familie... ik wist eigenlijk heel weinig van die haring. Dus dat, dat verhaal over die, die diepvries en zo... en hoe dat dan tot stand kwam, dat, dat heb ik ook achterhaald. Het was ook eigenlijk nooit eerder beschreven hoe dat, uh, hoe dat tot stand kwam. Dat het min of meer bij toeval dus uh, ontdekt was. Dat haring goed te conserveren is door diep te vriezen. Ook het hele verhaal van, van, van de biochemische processen. Dat was ook eigenlijk nog nooit goed beschreven. Dus wat er precies gebeurt met die haring, waar die smaak vandaan komt... en, en die malsheid, ja. wat er, wat, dat, dat heb ik uh, eigenlijk uh, beschreven Ja, voor nou, en wij weten dat nu ook weer. Dat is leuk om te horen. Ja. Interessant. Ik, uh, ik ga meteen zo'n Hollandse nieuwe eten binnenkort. Juist. Hartelijk dank voor uw komst. Tot je dienst. Stam, hij komt dus uit een haringsvissersfamilie... en schrijft het boek Haring, een liefdesgeschiedenis. Dank u wel. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Margreet Rijntjes... In Hongarije is gisteren een 98-jarige oud-nazi aangeklaagd. En het gaat om deze man. Laszlo Tzatari, een van de meest gezochte nazi's ter wereld. Hij zou medeverantwoordelijk zijn voor de dood van ruim 15.000 joden... die onder zijn toezicht werden gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen. Het is eigenlijk een laatste kans. Het is bijna een humanitaire daad, zo'n uh, proces. Want je moet er toch niet aan denken dat je de dood ingaat met dit op je geweten... Goedenavond, Rob Fransman. Goedenavond. U bent uh, als mede-aanklager nauw betrokken geweest bij het proces tegen een uh, andere oorlogsmisdadiger, namelijk de Oekraïnse kampbewaker van Sobibor, uh, John Demjanjuk. Nee, inderdaad, ja. Uh, uw ouders zijn in, uh, in Sobibor uh, vermoord. Uh, die Hongaar, he, die ja. nu is aangeklaagd, um, dat was een politiechef. Uh, die was betrokken bij deportaties naar Auschwitz. Over drie maanden moet hij voorkomen, hij is dus 98. Uh, wat, heeft u een bepaalde emotie bij zo'n bericht, als u dat hoort? Nou, een, een, een emotie dat, uh, dat het goed is dat die man alsnog gepakt is. En een beetje emotie van spijt. Dat het, ik moet even rekenen dat, het, dat hij dus 70 jaar bijna normaal geleefd heeft. Uh, en verder, maar ik heb geen wraakgevoelens meer of zo. Dat, dat helemaal niet... Desondanks vind ik het zeer belangrijk dat dit soort processen nog gevoerd worden. Wat vindt u er het belangrijkste aan? Uh, nou, het, het belangrijkste vind ik dat zo'n proces tegen hem... en nog vele anderen die ook nog rondlopen, uh, gevoerd wordt. Ik wil, ik wil eigenlijk dat tot de laatste nazi-misdadiger... alsnog een proces tegengevoerd wordt, omdat het verhaal... en alle publiciteit die dat met zich meebrengt... Uh, niet genoeg verteld kan worden. Juist in deze tijd waar Holocaust ons ontkenners... Uh, bijvoorbeeld in de Arabische wereld, maar ook in Oost-Europa... Uh, nauwelijks een tegenstem krijgen. En iedere keer als er dan zo'n proces is wat heel veel publiciteit genereert... Dan, dan vind ik dat erg belangrijk. En daarom vooral. Wilt u weten wat zo iemand gedaan heeft, als u dit hoort? Ik weet wat zo iemand gedaan heeft. Hij van een ander. Ik weet het maar altijd goed. Dus... Ja, want hij heeft natuurlijk weer andere dingen gedaan... dan weer iemand anders die verdacht wordt. Ja, hij, is een, een, een, een, hij was een commandant. En, en commandanten zijn... Uh, uh, ja, uit de uiterzaak, meer verantwoordelijk dan hun ondergeschikte. Maar in, in het geval van de, de massale moordpartijen in de Tweede Wereldoorlog ligt dat toch wat anders, omdat iedereen daaraan meedeed. En juist dat Demjanjo-proces, wat ik helemaal gevolgd heb, heeft aangetoond. dat als je daar niet als uh, gevangene en gedeporteerde was, dan was je dader. En als je dader was, was je schuldig. Ja, nou is het zo dat deze man is dus nu aangeklaagd... maar in Minnesota is er uh, ook een vermeende Oekraïnse oorlogsmisdadiger opgespoord. Um, lopen er zoveel nog rond eigenlijk? Ja, er lopen er nog talloze rond. Uh, er zijn, is bekend dat er 30 uh, minimaal nog leven vorig jaar. Er zijn nog misschien een paar dood nu, maar... vorig jaar in deze tijd leefden nog dertig Auschwitz, Duitse Auschwitz-bewakers in Duitsland. En daar heeft de Duitse justitie nooit wat aan gedaan... En uh, de verdediging die slecht was. Maar nu was van... nog steeds niet doen ze dat dus. Nou, er is uh, twee wat minder bekende nazi-jagers: is, is oudrechter Thomas Walter en de, zeg maar, de aanvoerder van de, van de, de, de, de mede-aanklagers-advocaten, Cornelius Nestler, dat is een professor uit Keulen, uh, die zich ontzettend druk maken dat die mensen alsnog vervolgd worden. Maar Justi de Duitse justitie heeft daar, nou zacht gezegd, geen haast mee. En die mensen zijn natuurlijk allemaal minimaal tachtig. Dus hoe minder haast eh, de Duitse justitie maakt... hoe minder kans er is dat die mensen ooit nog berecht worden. Maar men kent de adressen, men weet, men weet wie het zijn. Ja, maar heeft u daar een verklaring voor nu? Dat dat dan in Duitsland nog steeds niet hoog op de agenda staat? Nou ja, ik, ik kan niet schatten wat, wat, het, wat het proces Demjanjuk gekost heeft. Maar dat heeft anderhalf jaar geduurd en... Uh, de advocaten die die mensen steeds krijgen... Die hebben, die hebben via dat proces erg goed geleerd... hoe ze dit soort hele oude mensen natuurlijk... Uh, zeer langdurig kan, uh, kunnen verdedigen. Dus die processen verslinden miljoenen. En ik kan me ook wel voorstellen dat officieren van justitie... daar geen zin uh, meer hebben. Dat het daarmee hebben. te maken heeft... Nou, de, de, de, de papierwinkel die dat met zich meebrengt... kan, kan niet in deze studio. Nee. Deze twee gevallen die dan nu opgespoord zijn, ja. he, die, die vervolgd gaan worden... die zijn opgespoord door journalisten. Is dat vaak de manier waarop het gebeurt? Ja. Nou, ik heb eerder de indruk dat men donders goed weet wie die mensen zijn. Dat autoriteiten wel weten die dat zijn. En dat dan bijvoorbeeld in dit geval van die, die man in Amerika... Eh, het Wiesenthal-centrum op een gegeven moment zo geïrriteerd wordt... dat er niks mee gebeurt, dat ze maar eens een journalist inschakelen. Die heeft dan een mooie scoop. Ja, ja. En dan zijn de autoriteiten wel gedwongen om wat te doen. Maar niemand heeft daar meer veel zin in om dat nog te doen. Althans, dus, maar Ik weet dat niet. Ik, ik zeg dat puur op, op, nou, op wat ik aanvoel. Um, u bent als mede-aanklager betrokken geweest... bij dat proces tegen Demjan hè? Ja. Um, hoe was dat voor u? Heeft dat, was dat belangrijk voor u? Ja, het, het was belangrijk voor mij, want anders had ik me niet aangemeld. Ik, ik vond dat ik dat moest doen. En eh, hoe was dat? Daar moet ik even over denken. Eh, dat was in de, ik, ik, ik heb al die zittingen meegemaakt en dat waren er meer dan tachtig. Eh, de eerste drie waren buitengewoon emotioneel. En daarna, omdat de toen nog bestaande wereldomroep vroeg... of ik dat wilde blijven doen en daar wat over schrijven... Toen werd het werk en eh, was het bij tijden helemaal niet emotioneel. En bij andere tijden wel. Er waren wat dat toen bijvoorbeeld nog levende werkelijke getuigen hun verhaal vertelden. Mensen die uit Amerika kwamen om dat te vertellen. En je dus de mensen sprak die heel beeldend uh, over de gruwelen sprake. En dat met eigen handen hadden meegemaakt. Terwijl die verdachte daar maar in dat bed lag. En, en zich schandalig gedroeg. Want iedereen wist dat hij niet echt ziek was. Uh, ja, toen was dat wel emotioneel. Maar ik kan niet zeggen dat ik al die dagen daar, daar, daar uh, emotioneel... in die rechtbank heb gezeten. Helemaal niet. Nee. nee. Uh, heeft u hem in de ogen gekeken eigenlijk? Helemaal nooit. Nee? Hij moet mij gezien hebben uh, toen het... Toen het uh, uh, ...het nieuwtje van die rechtszaak af was. Toen werd, dat, uh, toen werd de zaak min of vaak verdaagd naar een hele kleine zaal. En dan zaten we allemaal gezellig bij elkaar. Een, een, een rechtbank achter een balie. Dus en dat gerecht achter een balie. En de advocaten achter een ander balietje daartegenover. Daartussenin een bed waarin de verdachte lag. En daaromheen min of meer... Niet ongezellig, de belangstellende. En dat waren drie Nederlandse journalisten en twee Duitse journalisten. En dat was het dan wel. Maar u, u zegt niet ongezellig. Nou ja, je ging elkaar kennen, na, na een anderhalf jaar natuurlijk. Dus je groet elkaar, je groette ook de verdediging. En, en die, die man die heeft zich niet netjes gedragen ten opzichte van ons. Maar hij was daar wel altijd, ja. En, en was het ook wel eens grappig dan? Oh, zonder enige twijfel. Het, zijn... het, het was geen humoristische aanleiding... Maar eh, ja, het was wel eens grappig. Noem ze een het, moment? Nou, een, een van de zaken was dat. Eh, alles wat verteld wat, wat, eh, wat, wat, vertelt, wat ieder woord wat gezegd werd. moest vertaald worden in het Oekraïns. En dat is het dus al die maanden. een hele leuke Oekraïense mevrouw. die in Duitsland woont. die zat te fluisteren en die ging maar door. En af en toe moest ze stoppen en dus, zei. Mijn cliënt slaapt. En dan hoorde je een. en er was dus een microfoon bij. en dan hoorde je gesnurk. Dat werkte grappig. En was, dat, was u ook echt aan het slapen dan? Oh, dan, dan was u wel echt aan het slapen. Die, die, die, die, het was ook verdomde saai. Het, het, het, het, het voorlezen van, van eindeloze lijsten... van uh, ja, om, om juridische redenen van, van getuigenverhoren in dat tijd door de KGB afgenomen in 1946, 45, 46... die allemaal genoteerd moesten worden... en dus allemaal via een protocol opgelezen moesten worden. Nou, als je er één gehoord had, had je het allemaal ja. gehoord. Had je het wel allemaal gehoord, hoe gruwelijk ze ook waren. Ja. Nu heeft u de oorlog overleefd. U was vier jaar in bent ondergedoken geweest. Uw ouders zijn dus uh, afgevoerd naar Sobibor... Ja. Is het zo dat dat proces tegen die man die daar in Sobibor kampbewaarder was... dat dat voor u ook uh, helend is geweest? Een soort een verwerking van een bepaald trauma of zo? Absoluut niet. Ik wil niet zeggen dat ik traumaloos uit die oorlog ben gekomen. Maar uh, er was inmiddels zo'n tijd over, overheen... dat uh, trauma's heb ik verwerkt in de tachtiger jaren... toen ik een nieuwe carrière moest starten. En, en, hoe, hoe dan? Uh, nou, ik, ik had een bedrijf en dat ging zo als meer bedrijven. Ook toen hadden we een crisis failliet. En toen moest ik op mijn veertigste met, met een jong gezin opnieuw beginnen. En toen kwam alles wel boven. Maar... Uh... En dat uitte dan hoe? Ja, in een de depressie. En, en Ik wil daar niet veel op ingaan, maar het uitte zich. Ja. Misschien niet eens zo naar de buitenkant als, als naar de buitenwereld als naar mijzelf. Mm -hmm. Maar eh, het was er wel. En het ging ook weer over toen ik ander werk kreeg. hoor. Het ja, ja. was net zo hard weer over. Maar u heeft het gevoel dat het toen verwerkt is? In die oh dat... ja, ik, ik had dit proces niet nodig voor verwerking. Ik had dit proces nodig uit pure interesse. En... Eh, dat ook, ik, ik wist het niet. Ik dacht, laat ik het maar eens doen. Je kan je aanmelden, laat ik dat maar doen. Ik had aan geen idee dat dat, dat, dat, dat mede-aanklager zijn zo veelomvattend was. En voor mij er waren dat 23 in Nederland. En voor mij nog wat meer dan voor anderen, omdat ik, omdat ik er nou weer wat over schreef. Eh, al die zittingen bijwonen, ja, ja. wat de anderen natuurlijk niet gedaan hebben. Toen werd het gewoon toen werd het een baan, min of weliswaar ja. onbetaald, maar ik, ik vloog ja. maar heen en weer naar München. En. Eh, Kijk, dat, dat mijn, uh, wat er gebeurd is, dat wist ik natuurlijk wel. En, en dat, maar ik was tientallen keren in Polen voor andere redenen, voor zakelijke redenen. En ik dacht dat Sobibor dat komt wel eens. Maar wat moet ik daar? Ik ga daar niet naartoe. Ik had er ook helemaal geen zin in om naartoe te gaan. En hoe mijn ouders vermoord waren, dat, dat, die waren vermoord. In de Tweede Wereldoorlog werden mensen vermoord in, in een ongelofelijke industriële schaal. De gory details had ik geen idee van. Nou, nu wel. Uh, in die rechtszaak is, is ieder gruwelijk detail eindeloos uh, uitvoerig behandeld. Dus ja, ik ben nu een expert hoe, hoe ja. dat ging en, en dat weet ik. Of ik er achteraf blij mee ben dat ik het allemaal weet. Uh, ik weet het ja. en ik heb er geen nachtmerries van. En bent u er nooit naartoe gegaan, naar schobu Jawel. Ik, ben, uh, ik, ik, ik heb dit gedaan, ik heb dat boekje geschreven en die reportage gemaakt in opdracht van de Wereldomroep. En. Toen kreeg ik zelf het idee van. Demjanjuk is niet alleen bewaker geweest in, in Sobibor. maar in een in viertal kampen. En toen dacht ik: ik moet. Er wordt constant over gesproken. Ik weet niet waarover gesproken wordt. Toen heb ik eh, aan de toenmalige. Dus aan de wereld of ik. Of ik die, die, ik wou er eens langs. Mm -hmm. Op eigen houtje ben ik naar een Duits concentratiekamp aan de Tsjechische grens gereden. Dus toen ben ik met de auto naar München gegaan en een stuk omgereden. Dus dat was makkelijk. En dat ik, daar leer ik wat van. In, in dit kader leer ik daarvan. En toen zei ik, ik wil eigenlijk ook naar Polen. En toen zei de Wereldoorlog, dat vinden we goed. Maar mogen we dan een filmploeg meenemen? En toen zei ik, nou daar heb ik eigenlijk niet zo'n zin in. Hè? Uh, ik wilde dat ook aangrijpen, omdat je... Uh, inmiddels in, in Sobiboy de mogelijkheid hebt... om daar een gedenksteen te plaatsen op de laan... die, daar misschien, die er zeker geweest is, maar waarvan we niet exact de ja. plaats mee weten. Om daar een steen neer te zetten. Een steen, dat is een kei met een naamplaatje erop. Toen dacht ik, dat ga ik daar doen. Uh, en hoe was het om daar te zijn? Nou, mijn kleindochter was mee. Mijn, mijn oudste kleindochter was mee, die was toen 18 en dat was een heel bijzondere ervaring. En we zijn dus een soort roadtrip door dat Oostpolen gemaakt... wat een naar, kaal landschap is. Ook als, er, als je niet zou weten wat er gebeurd is. En uh, ja, dat was, was, was, was, was een uh, okay. hele emotionele reis voor ons beiden. Uh, ik ben heel dicht met elkaar, heel, heel close met mijn kleinkinderen. En nu kwam deze er ja. nog wat dichterbij, ja. uiteraard. En... Uh, ja, wij werden dus, dus ontzettend op onszelf teruggetrokken. Ten meer daar we constant werden gefilmd. En we ook met die twee mensen die ons filmden een, een nauwe band kregen. Nou is het zo dat uh, Demjanjoek veroordeeld is zonder dat hij zijn straf heeft uitgezeten. Hij is uh, gestorven. Ja. Deze mensen zullen ook voorkomen. Is het belangrijk dat ze ook daadwerkelijk hun straf gaan uitzitten? Wel nee, het is ontzettend belangrijk dat die processen nog gevoerd worden. Uh, ik weet dat het juridisch niet mogelijk is... maar van mij mag tegen hun grafkisten nog processen worden gevoerd. Maar het gaat niet om dat ze daadwerkelijk ja, in de cel niet. terechtkomen, voor uw gevoel? Nou ja, zo voor mij niet, niet. Maar daar niets. gaat het u niet om? Nee, absoluut niet. Wat is het verschil? Die mensen zitten in een bejaarde kamer met of zonder tralies en dat maakt niks meer uit. Maar het gaat over dat er recht gesproken wordt? Het gaat dat er recht gesproken wordt. en, en uh, Ja, zeker. En, en in het geval dat er nog iemand wel lang leeft... laat hem dan maar gevangen zitten. Joh. Prima. Dank u wel voor uw komst. Graag gedaan. Ik sprak met Rob Fransman als mede-aanklager, dus nauw betrokken geweest bij het proces tegen de Oekraïnse oorlogsmisdadiger John Damyamyuk. En over drie maanden begint dus in Hongarije het proces tegen Laszlo Ksatari. Dit was hem, de uitzending van uh, twee dingen van Max... op onze site tweedingen.nl, meer informatie. Um, Willemijn Veenhofer zit er klaar voor bij BNN Today. Um, Juist. Volgens mij ga jij ook iets met die haring doen, toch? Ja, na negenen. Dan laten we even horen hoe de redactie de nieuwe haring vond. We hebben hem al uh, mas geprobeerd vanmiddag. Maar dat is maar een klein dingetje. Waar praten we nog meer over Brazilië. Uh, het is het nieuwe Turkije, hè? zo ongeveer. Iedereen gaat de straat op. Ze zijn boos over de regering, over de miljarden... die worden besteed aan de voetbalstadions... En oud-PSV'er Romario is een van de verzetsleiders. Dat zometeen meteen in BNN Today. Dit is Radio 1. En hier is Renate Evers met het NOS Journaal van half negen. De gemeente Tilburg moet voor de rechter komen vanwege de dood van een baby in een zwembad. Eind 2011 kwam een meisje van vijf maanden oud om het leven toen twee geluidsboksen op haar vielen. De gemeente heeft te weinig gedaan om het ongeluk te voorkomen, zegt het OM. Het was bekend dat de bevestiging van de luidsprekers niet deugde. Bij een varkensbedrijf in Milhezen zijn ruim duizend varkens doodgevonden. De varkens zijn gestikt door een defect in de luchtinstallatie. Waarschijnlijk is het systeem gisteravond uitgevallen... en toen de boer vanmiddag in de stal kwam, ontdekte hij de dode varkens. In Makkinga wordt een bijeenkomst gehouden voor dorpsbewoners... over het ongeluk bij een veehouderij. Vier mannen kwamen vast te zitten in een mestsilo... en waarschijnlijk werden ze onwel door de mest. Drie van hen overleden, de vierde raakte zwaar gewond. En staatssecretaris Mansveld wil andere vervoerders nog niet laten meedenken over het exploiteren van de hoge snelheidslijn. De NS moet voor 1 oktober een alternatief verzinnen voor de Vira. Maar onder meer CDA en PvdA vinden dat ook andere partijen met oplossingen moeten kunnen komen. Maar volgens Mansveld heeft de NS nu eenmaal de concessie. En tot zover het nieuws van dit moment. Dit is Radio 1. BNN Today. Willemijn Veenhoven. Het is 2,5 over half 9. Goedenavond. Brazilië is het nieuwe Turkije. De straten zien er zwart van de demonstranten die ontevreden zijn over de regering. En de miljarden die zijn besteed aan voetbalstadions. En Romario leidt het verzet. Dat hoor je na negenen. En zojuist bekend geworden, modeontwerpers Dolce Gabbana... die moeten allebei 20 maanden de cel in. Waarom en wat dat betekent voor de modewereld... hoor je zo meteen van modekenner Fiona Hering. En je zal het misschien gehoord hebben. Paul de Leeuw is gestopt met zijn show in België. Hij is gestopt omdat VTM dat wilde, de commerciële omroep. En dat betekent een einde voorlopig aan heel veel jaren... Uh, Paul de Leeuw op Nederlandse en Belgische televisie. Zometeen een van zijn uh, zeer naaste collega's... over hoe het is om samen te werken met Paul de Leeuw. En dat is niet altijd zoals Luc en ik met elkaar omgaan. Mm -hmm. O, nou, wij gaan altijd goed met elkaar om, dus daar uh, ben ik heel benieuwd. We zijn een beetje getrouwd, hè? Eigenlijk wel, hè? Ja. Oh. ja. Straks stop <laughs> Topics na 9 uur. Schu <laughs> Nieuws over de Nieuwe Haring, Fred Teven sluit iets minder gevangenissen dan gepland en... Een groot kinderkoor. Ja. Nou, Zo. één keer raden waar dat kinderkoor stond. Flevoland. Ja. Nee, het was uh, Overijssel, maar oh. het had wel te maken met de Koningstoer, oh. de provincie van de koning en de Koningin, zometeen meer na negen uur. Robert Meijer, goedenavond. Goedenavond, Peter Borst is de nieuwe trainer van Vitesse. Dat is vandaag officieel bekendgemaakt. Hij komt over van Heracles Amlo, dat weten we allemaal. Hij neemt ook zijn assistent mee, Hendrik Cruzen. Voor hoe lang Borst bij Vitesse aan de slag gaat, dat wordt morgen allemaal bekendgemaakt. Want dan wordt hij gepresenteerd. Borst kwam aan het begin van de jaren 80 als speler voor Vitesse uit. Dat speelde toen nog in de eerste divisie. De club was op zoek naar een nieuwe trainer, naar het Fred Rutte. Zijn contract zijn na het afgelopen seizoen niet verlengde en wielrenner lieve Westra, heeft uh, de nationale titel bij het tijdrijden veroverd. De Vries was vier seconden sneller dan Nicky Terpstra. En dat specialist Westra won, wonder is verrassend, omdat hij twee weken geleden in drie ribben, ik zeg drie ribben, een barst opliep na een val in het criterium Dauphiné. Bij de ademhalen voel ik er gewoon, uh, ja, die ribben, dat, dat ligt niet. Uh, er zijn drie ribben, er zit een barst in. En. Het uh, was voor mij een heel groot vraagteken, uh, ook een voorstel natuurlijk, hè, omdat ik uh, tijd niet gekozen heb. Heel raar uh, uit de Dovinay gestapt. En dan uh, zo'n tijdrijden, uh, ja, daar ben ik uh, heel blij mee. En ik had het uh, niet verwacht. Dus ik sta hier nu echt zo van, ja, ik ben wel de Nederlands kampioen. Maar eigenlijk besef ik het gewoon niet. Ja, het is de tweede tijdrit titel voor Westra. Voor, vorig jaar won hij ook. Bij de vrouwen werd de nationale titel eveneens geprolongeerd. Ellen van Dijk werd Nederlands kampioen. Voor haar was dat overigens al de derde keer. Oh ja, en dan nog even dit. Wat wil je zeggen? Nou, ik zeg, dan nog even dit. Zet die muziek ja, ja. Hoor, heb je het gehoord of Ja, nee? hazen. Zet de Mom, muziek uit. We hebben, ja. hem, uh, ja. we hebben hem in een loepje gezet op de ah, ja. redactie. Ah, ja. Wat hij precies allemaal zegt, dat zo zometeen om 11 uur en waar het over gaat en waarom en wie maar, wat. En hoorde helpen. jij muziek? Nee, nu wel. Hm. Nou, ja. Zo we stil. Zijn. Maar er was andere muziek. Niet. Ja. Robin, ben ik? Want, uh, op de redactie zijn mensen er, hebben de mensen er al een beetje genoeg van dit nummer. Nou, ik vind het toch nog wel lekker. Deze week staat hij pas op nummer 1 in Amerika. Robin Thicke Blurred Lines. Radio 1, BNN Today. Het legendarische Italiaanse modeduo Dolce Gabbana zit flink in de panaris. Ze zijn vandaag veroordeeld tot 20 maanden cel. Mode-expert van Vogue en RTL Boulevard, Fiona Herring. Goedenavond. Goedenavond. 20 maanden cel, wat, wat is er aan de hand? Ja, niet niks, hè? Nee. Nou, het is... Ja, nou, het, het, het, het, volgens mij lijkt het wel erger dat het is, of er uiteindelijk van gaat komen. Maar ik ga even uitleggen hoe het gekomen is. Mm -hmm. um, het speelt al heel lang. Ik geloof in 2008 is de Italiaanse fiscus, die is een jacht begonnen op uh, belastingontduikers. Yeah. Nou, dat, dat, daar zijn heel veel mensen aangeklaagd. Bijvoorbeeld ook de, een bedrijf als Bulgari, hè, de Italiaanse uh, sieradenbedrijf. Uh, ja, mm -hmm. Nou, Dolce Cabana waren daar uh, ja, één van. En natuurlijk heel erg high profile. Dus iedereen dookt daar meteen op. En zij zouden in... 2004 hebben ze een bedrijf opgericht, dat heet Gado, en dat bedrijf is gevestigd in Luxemburg, en daar Zouden ze hun uh, allebei hun labels zeg maar, aan verkocht hebben voor een helemaal niet zo hoog bedrag. Mm -hmm. En dat, dat bedrijf is ook nog in eigen handen. Maar nou ja, daarmee zouden ze dus uh, geschat uh, voor een miljard uh, aan uh, belasting uh, ontdoken hebben. Aha. Nou, daar zijn ze natuurlijk niet zo blij mee. Nou, nee. het duurt dit al heel lang. En de, en de Italiaanse fiscale commissie die heeft natuurlijk in april al boete opgelegd van uh, 343 miljoen euro. Maar verder hoeft okay. dus niet de gevangenis in. Maar nu, uh, toen heeft de Hoge Raad gezegd. Nee, ze moeten wel verder. Te komen. En vandaag is dan besloten dat ze ja één jaar en acht maanden is ze opgelegd. Maar ze gaan daartegen in hoger beroep. En ik begrijp inmiddels, ik heb natuurlijk ook een beetje zitten googelen. kans ja. van de Financial Times. Die zeggen van nou, dat weet je, dat hoge beroep in Italië, dat kan zo lang gerekt worden, dat kan zo lang duren. Dus de kans dat ze uiteindelijk in de gevangenis gaan is heel erg klein. Oké, okay, oké. Okay. Maar officieel moeten ze dus ieder. Twintig maanden de cel in wegens belastingontduiking. Nou ja, een miljard ja, ja. euro wordt gezegd. Um, wat ik me afvroeg, staan die mannen een beetje bekend als bad boys? Ik bedoel, kun je, kun je dit een beetje van ze verwachten? Nee, nou god, dat wordt volgens mij sowieso in Italië altijd een beetje gezegd. Dus dat is dat volgens mij sowieso wel een beetje in een puinhoop. Het is ook niet voor niks dat ze allerlei andere bedrijven onder de loep nemen. En het past natuurlijk sowieso heel erg in het... Uh, nou ja, de staatshoofd wordt ook steeds groter natuurlijk. En, en er is net op de, op de uh, G8-top ook besloten om belastingparadijzen... stond het op de agenda om belastingparadijzen aan te pakken. Dus het speelt wel heel erg van deze tijd. Ja. Maar om op jouw vraag terug te komen, zijn het boeven zijn? Nee, ik denk nee. dat mensen juist hartstikke netjes Ja, en uh, And <laughs> Nee. nee. Ja, en, en ze doen ook nou beetje, ik kan me ook niet voorstellen dat mensen ze in een gevangenis willen zien. Want ze, ze doen juist heel veel goodwill. Ze uh, zorgen natuurlijk voor heel veel werk. Ze hebben net weer, hè, ze zijn met cultuur begonnen vorig jaar, waardoor ze weer een heel groot atelier opgezet hebben, waardoor heel veel mensen die uh, op Sicilië, die normaal gesproken uh, werkloos zouden worden, allemaal weer een baan hebben gekregen. Mm -hmm. Ze doen heel veel. En uh, natuurlijk voor het uh, toerisme, denk ik, voor Sicilië. Hè, want elke elke uh, collectie is ongeveer geïnspireerd op Sicilië. Ja, dus, ja, ja. En uh, ze hebben bijvoorbeeld uh, in New York uh, heb je de opera. En daar staan dan in de stoelen heb je dan schermpjes en dat wordt dan in vier talen vertaald. En eh, daar was dan geen Italiaans bij, dat sponsoren zij dan ook weer voor een jaar. Dus ze doen, ze doen veel goede dingen. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Maar goed, belastingontduiking ligt in deze tijden maar van crisis ik, is natuurlijk nee, is niet is zo is lekker, voelen. denk ik, in Italië. Even tot slot, hè. kan jij inschatten wat dit betekent voor het merk Dolce Gabbana? Ik denk niet zoveel, want ik heb hem net ook in. Want uh, uh, Domenico, die, doet die twittert niet, maar de, uh, Stefano Gabana, dat is zeg maar de lange dunne. Ja. Die twittert heel erg veel en die, die gaat ook de hele tijd al door. Die, uh, die twittert, ze hebben gisteravond een, een grote winkel geopend op Bond Street. Uh, uh, die twittert allemaal foto's van de collectie. Nou, ik kan me niet voorstellen verder dat, uh, dat mensen daar uh, ja, alleen benadeelden. Die zullen er niet meer kopen. Nee, nee, nee, nee, precies. <lacht> nee. Nou ja, dat kunnen er aardig wat zijn. Als je ja. denkt oh, aan de ja, Belasting betalen. Ja. Maar goed, het wordt er niet minder populair door, denk je? Of, of kan natuurlijk ook juist populairder worden? Ja, dat zie je ook wel eens. Nou, nou dat, ja, dat, dat denk ik niet. Maar nee. het is gewoon vooral denk ik, ook omdat het al zo lang loopt, dus het duurt al bijna zes jaar dit ja. onderzoek. Nou, gaan ze in hoge beroep, stel dat, ik heb geen idee, maar stel dat dat ook nog eens drie vier jaar duurt. Ja, dan is iedereen het toch al een beetje vergeten. En ze hebben bovendien natuurlijk die boete ook alweer betaald van 343 miljoen uh, ja. euro. Goed, officieel moeten ze dus, tenminste zo zijn ze vandaag veroordeeld, uh, tot ieder 20 maanden cel, dolje en cabane. Dankjewel ja. Fiona Hering. Oké, okay. dankjewel. Obama die was 50 jaar na John F. Kennedy in Berlijn en dat moest de wereld weten. Wij maakte een uh, muzikale impressie van een speech die over 50 jaar misschien wel historisch blijkt. Die hoort hem straks. We zetten hem zo ook even voor je op Facebook. Facebook.com slash Today. De leeuw, hij schreeuwt niet maar brult. De leeuw, hij praat niet maar lult. De leeuw, zijn klauwen staan uit en loert naar zijn buit. Ja, zo is de leeuw. Paul de Leeuw stopt met tv maken, tenminste in België. Voor de commerciële Vlaamse omroep VTM maakte hij het programma Manneke Paul. Maar VTM heeft vandaag laten weten de samenwerking te beëindigen. Paul heeft zelf ook gereageerd vandaag. Die zei, ik had graag door willen gaan met Manneke Paul in het najaar. Maar VTM heeft anders besloten. Dit betekent dat de samenwerking tussen VTM en mij stopt. Nou, dachten wij, televisie maken, dat doe je niet alleen. Ook voor de collega's van de Leeuw komt natuurlijk een, een einde aan bijna een kwart eeuw zaterdagavond tv... En over Paul de Leeuw als collega en als baas praat ik met Frank Stojansek. Goedenavond. Goedenavond, Wilhelmijn. Eindredacteur voorheen bij de Madi Wodo Show. Uh, natuurlijk een van die, uh, die Paul de Leeuw-formules. Jij um, kent hem goed, hè? Ja, ik heb een jaar lang uh, heel intensief met hem samengewerkt. Ja. Klopt. Hoe denk je nou dat hij nu reageert op dat bericht uit België? Nou, daar zal hij wel flink van balen, want het is een, uh, de, het is een artiest, het is een, uh, het is een creatieveling. Die, uh, die, ja, die heel graag met alle uh, uh, ja, creatieve dingen die in hem opkomen, die wilde heel graag uitvoeren en laten zien. En ja, televisie is natuurlijk een, uh, een prachtig podium en hij is niet voor niks uh, ook uh, in België dit gaan doen. En dat leek ook allemaal heel goed te gaan, daar had hij ook heel veel lol in. Dus uh, ja, dit bericht zal op zich bij hem even hard aankomen. Ja, ja je kan ook denken dat hij misschien denkt, joh, eindelijk een beetje rust. Ik ga wat kleine dingetjes doen, ranking the stars. Ook wel prettig. Ja, zo is hij ook. Dat, uh, dat klopt. Hij, uh, hij baalt er wel even van... maar hij ook heel, heel snel, uh, ziet de zon in het water weer schijnen. Want hij, <laughs> uh, nou ja, hij, hij acteert natuurlijk ook en hij zingt uh, ook. En, nou, hij doet ja. zoveel andere dingen. Hij, hij heeft ook nog, nog een, een, een, een gezin. Ja. Hij zal niet heel lang uh, treurend in een hoekje zitten. Ja. Echt niet. Laten we het even hebben over hoe hij is als, als collega en als baas. Um, um, jij, nee, je zegt net een jaar eindredacteur bij de Madi Wodo-show... We weten wel een beetje achter de schermen hoe dat er aan toe is gegaan. We weten ook wel van die documentaire die niet zo lang geleden nog op tv was. En wat ik me zo kan, kan, kan bedenken, dat het echt wel tropenjaren waren voor hem werken ja, Het was een zwaar, een zwaar jaar, maar eigenlijk als ik erop terug ga, ook een fantastisch jaar, want je leert er ontzettend veel van. Hij is heel erg veel eisend. Mm. Hij speelt echt in de, in de wat ze wel eens noemen, de Champions League van de Nederlandse televisie. en daar horen hele hoge eisen bij. Ja. Als je topvoetballer wil zijn in Nederland, daar horen ook hele hoge eisen bij. Uh, en ja, dat geldt ook, bij werken voor Paul de Leeuw, dan moet je ook ja, tegen veel stressbestand zijn, en hij ja. wil echt dagelijks gewoon het allerbeste. En dat ja. wil hij op tv doen, en dan omringt hij zich ook met, met mensen die bereid zijn ook voor 300% ervoor te gaan. Ja, ja um, uh, 300% ervoor gaan, maar hij is ook wel heet gebakerd. Hè? Dat was ook te zien in, in die documentaire, de entertainer, over hem. Even een voorbeeldje van een boze de leeuw. De ja, wat? wat zijn we aan het doen? of wat repeteren, hup. Wordt, wordt, we zijn aan het repeteren, opeens, wordt wordt, wat gebeurt hier? Er is wel wat aan de hand, Wilco, wij willen hier repeteren en er wordt hier geroepen. Ja, dat, dat kwam wel meer terug, dat, dat beeld. Uh, heeft hij ook wel eens achter jou met een met deegroller aangerend? <laughs> nou, zo, zo erg was het nou ook weer niet. Maar kijk, je moet je, moet je voorstellen, uh, de, de, de, hij staat daar s'avonds in zijn eentje, ben je maar, die worden weinig zo dat was live, staat hij daar. Uh, uh, uh, voor het Nederlandse publiek te kijken, honderdduizenden mensen naar. En je moet je, jezelf even voorstellen dat je op het podium staat en dat je er eigenlijk naakt staat. Uh, uh, je moet, uh, zo, zo, zo voelt dat. En uh, hij moet daar kunnen vlammen in al zijn creativiteit, in, in, in, in alle grappigheid. Er moet ja. alles eromheen, moet echt perfect geregeld zijn. Als er ergens iets misgaat. Uh, ja, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan valt het hele systeem in elkaar. Ja, want dan kan hij... hij niet meer vlammen en creatief zijn. En dan wordt, ja. hij, en dan wordt hij onzeker. Want en hij, terwijl... hij voelt dat echt van. Het gaat, ik, ik sta daar in mijn eentje. Het is niet de Paul de Leeuw show, het is Paul de Leeuw. Alles draait om hem. Dus, dus hij is totaal verantwoordelijk. Nee, hij is niet totaal verantwoordelijk. Hij wordt totaal verantwoordelijk gehouden door het, uh, de, door het publiek. Dus uiteindelijk moet hij het doen. De oh. kijker die ziet niet dat er een heel team van 50 man uh, achter staat... die heel hard aan het werken zijn. Die zien Paul, uh, Paul de Leeuwen. Gaat er iets fout, rekenen ze hem erop af. Dus ja. hij mag ook zijn mensen erop afrekenen als er dus iets fout uh, gaat. En als ja. iemand één keer een fout maakt en nog een keer en nog een keer... ja, logisch dat hij dan enorm boos wordt. Ik, uh, ja, ik vind dat ook wel terecht. Ja. Wat ik opvallend vond aan die documentaire... is, ik dacht, die, nou, die man maakt, wat zei ik net, twintig jaar televisie al... Um, dat hij nog zo kwaad kan worden. Weet je wel? Op een gegeven moment heb je alles wel een keertje gezien. Ja, maar dat, dat is nou juist waarom hij zo lang aan de top is, uh, is geweest. Omdat hij nog steeds elke dag op dagbasis om dingen die misgaan... of die niet goed gaan of die niet in de richting gaan die hij voor ogen heeft... Ja. dat hij daar nog kwaad om gaat worden. Als dat eenmaal inzakt, als je denkt... nou ja, het ging fout, ach, doen we het morgen beter... Ja, dan krijg je dus de middelmaat, zoals we zo, zo, zo vaak zien. En dat wil hij niet. Hij wil de absolute top bereiken, ja. wilde de absolute top ja. horen. En dat behoort ook gewoon dat je keihard bent in... Uh, uh, nou ja, dat, dat, dat mensen doen wat ze moeten doen. Ja, Ik, Even de man schetsen. Stel ik kom uh, uh, als eerste dag als stagiair kom ik daar binnen. Hoe, hoe, hoe zwaar zou ik het krijgen? Hoe doet hij tegen mij? Hij, het zal hem onmiddellijk opvallen dat je nieuw bent. Dus nee, hij, stelt, hij stelt zich voor en uh, hij zal uh, een vriendelijk praatje met, uh, met je houden. Mm -hmm. En je krijgt absoluut tijd om, uh, om, om even, even kennis te maken. Dus je wordt niet de eerste dag meteen, uh, uh, meteen zwaar, uh, zwaar aangepakt... maar uiteindelijk eist hij is die van jou ook dat je gewoon uh, goed functioneert. En aan de andere kant, uh, als je een relatiecrisis hebt... je hebt problemen thuis of er is wat... hij is de eerste, echt de eerste die je opzoekt en naar je toe komt... En, en, een hand om je schouder legt en, uh, en je troost. Het is wat dat betreft ook een heel gul en amabel uh, mens uh, om mee te werken. Is er iets niet leuk aan nou, hem? Het, het zware is dat, dat, die, dat die veel eisendheid, dat die er gewoon elke dag is. Je hmm. kunt niet even um, een dagje denken van nou ja, vandaag uh, doe ik mijn werk een beetje op mijn Janboerenfluitjes, zoals ze allemaal uh, wel eens hebben. Want ja, dat, uh, dat, dat krijg je keihard terug. En, heb je dat wel eens gedaan? En hoe deed hij dan tegen je? En ah ja, dan, dan wordt hij boos en waarom is dat niet nagebeld en waarom, waarom is dat niet en waarom is dat niet en in het moment is dat niet leuk en dan denk je waarom doet hij nou zo en uh, nou ja goed dan, uh, dan, dan vloek je even maar als je dan de volgende nacht gewoon nadenkt ja verdomme hij had gelijk ik zat gewoon ik was gewoon niet aan de oplet, ik was gewoon niet voor 300% uh, 100 scherp ja. en hij staat daar en hij moet het doen dus uh, het zware is dat je dus uh, continu uh, uh, uh, die, uh, die druk hebt maar wel een terechte rechte druk en daar moet je tegen kunnen. En als ik nou een grote bek heb hoe doet hij dan? Daar kan hij verrassend goed mee omgaan. Ja? Soms uh, zouden meer mensen een grote bek tegen moeten hebben, dat weet hij ook en dat respecteert hij uh, Maar de ook. meesten durven het niet? Uh, uh, er zijn mensen die dat, uh, die dat niet durven, maar als het als echt iemand uh, gelijk heeft en naar hem toe staat, dat zag je ook in die documentaire waar jullie een stukje van, van lieten uh, liet horen als dan een, een geluidsman zegt, luister, uh, uh, wat je net zei, dat is onterecht, uh, uh, zoals je me aansprak, dan ziet hij dit ook in. Dan is hij ook de eerste en zegt ja, inderdaad, je hebt, uh, je hebt gelijk. Ja. Um, als ik jou zo hoor, is het, een, is het nou ja, 100% televisiemaker. Jij hebt hem in ieder geval heel hoog zitten, dat hoor ik wel. Is, is, is hij nu een beetje klaar, denk je? Of, of komt hij nog terug met de grote show? Hij komt zeker terug, ja? ik denk niet snel. Maar uh, hij heeft uh, nog genoeg andere dingen in het uh, in leven te doen. En is creatief op alle, alle vlakken. Maar die man die bruist zoveel van die ideeën, die heeft zoveel. Ja, maar er wordt uh, natuurlijk wel gezegd, van, ja, het is wel een beetje klaar met Paul de Leeuw. Ja, dat vind ik altijd heel makkelijk gezegd. Ga er maar staan. Ga er maar 30 jaar nee, lang dat, zo op de zee dat begrijp TV ik, maar dat is, dat is wel wat je in ieder geval tv-kritieken leest. Dat is ook wel wat, geloof ik, Sonja Barend zelf zei bij de Wildraad: doorgaan, maar ja, iets anders doen. Klopt. Ja, klopt. Maar jij, jij vindt van niet? Nee, ik vind het niet. Kijk, de, de, de, de kijkcijfers uh, zijn, de, zijn de laatste jaren, jaren wat minder. Nou, dat kan, dat gaat altijd met golf, uh, golfbewegingen. Uh, de, toen Linda de Mol kwam tegenover Paul de Leeuw... toen was uh, Linda de Mol absoluut de onderliggende partij. Nou, die, uh, ze is hem voorbij gestreven. Er komt een andere uh, tijd, ben ik van overtuigd dat hij weer met iets, uh, iets komt... waardoor uh, mensen weer massaal Paul de Leeuw gaan uh, kijken. Hij is zo op en top, een, een entertainer... en hij heeft zoveel creativiteit in zich. Het kan niet anders of er komt weer een, op een gegeven moment... een geweldig, mooi... Een nieuw televisieprogramma voor een massapubliek. In ieder geval is hij je panellid in het najaar bij Wie Ben Ik? Bij RTL 4. Maar dat, maar dat is niet helemaal wat je bedoelt, denk ik. En <laughs> dat, dat grote programma gaan we dan ooit weer een keer zien. Wat jou betreft in ieder geval. Ja. Frank Stojansek, dank je wel.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 Het is wel grappig. Er schijnt op YouTube een uh, filmpje te staan... waarin twee studenten dit nummer, All Night Long, van Lionel Richie... echt de hele nacht zingen. Elf uur lang zingen ze dit nummer en dan zingen ze het 158 keer... Check even onze Twitter en dan vind je het vanzelf. Exit Holland. Een opvallende schoonheidstrend in Washington. Meisjes daar die vinden dat hun perzikhuidjes niet strak genoeg kunnen zijn. om de strijd aan te gaan met hun onzekerheid. Spuiten ze daar al op hele jonge leeftijd botox in hun gezichtjes. En het gebeurt steeds vaker. Voor ons in Washington, Ilse van Huizen, De Ilse, goedenavond. Goedenavond. Twintigers aan de botox, waarom is dat? Ja, twintigers, dertigers. zelfs tieners aan de botox. Tieners. Oh ja, ja, ja, ik denk bij botox, uh, nou ja, dat spuitje dat je in je gezicht krijgt tegen rimpels, denk ik toch, voordat ik in Amerika kwam wonen, dacht ik veertigers, vijftigers, van die oude vrouwen. Ja. Uh, maar hier uh, liggen de reclamefolders ook bij mij in de, in de mailbox en um, ja, het, het, het blijkt heel normaal te zijn voor mijn leeftijdsgenoten. Ik ben nog lang niet in de veertig. Maar ik liep zo'n uh, spa binnen. En toen vertelde het meisje achter de toonbank precies waar de rimpels zaten. en precies waar ik spuitjes kon krijgen. om het allemaal weg te laten halen. En toen dacht je: ja, ja, ja ze heeft ook wel gelijk. Ja, sinds tien denk ik dat wel, oh, ja. <laughs> ja. Maar hoe zit dat dan? Ik bedoel, je zegt echt tieners. Nou, dat lijkt me niet uh, in grote getalen. maar twintigers, dertigers. Ik bedoel, wordt daar enorm mee geadverteerd of zo? Ja, daar wordt heel erg mee geadverteerd. En um, het, het lijkt alsof de uh, doelgroep uh, van die adverteerders dus verschuift. Dus niet meer die groep. Nou, die zijn er al aan gewend. Dus echt heel erg geaccepteerd in Amerika. Uh, maar die jongeren, ja, als je die eenmaal als klant hebt... en ze beginnen nu aan de botox... Je hebt er Je elke paar maanden heb je weer een nieuw spuitje nodig. Ja, dat is natuurlijk heel fijn voor al die dermatologen en al die uh, medische spa's... om nieuwe klanten te hebben. Dus jij krijgt gewoon een flyer in de bus met... ben je 23, kom even langs bij de spa. Ja, ja. En, uh, maar dan, dan heb je toch even... nog helemaal geen rimpels. Nou, je hebt dan van die hele kleine fijne lijntjes. En uh, hoe ze verkopen is dat ze zeggen, het is preventieve botox. Dus als je nou dat hele kleine fijne lijntje... Als je daar botox in kan zetten, dan wordt het nog geen diepe groef. Ja. En um, nou ja, dan voorkom je erger. Het is echt een goudmijn, want het, kost, ja, het is hartstikke duur. Dus ik krijg wel mijn aanbieding, maar je bent nog steeds echt honderden dollars kwijt. En uh, ik kreeg ook een psycholoog die zei, ja, het is ook wel gevaarlijk. Want die, veel jonge vrouwen hebben al problemen met hun zelfbeeld. Dat ze te dik zijn. dat ja. is misschien in Amerika ook wel terecht. En nu hebben ze er nog een complex bij. Die rippels. Ja, ja, het is Amerika, denken wij dan maar. En, maar ik begrijp dat het bij jou ook al enige uitwerking heeft. Dat je er toch een beetje over gaat denken: nou, misschien. <lacht> of, dat, dat was een grapje. Ik laat de aanbiedingen gewoon binnenkomen. Ja. Wie Le, weet. Jij sorry, wacht eerst tot je heel oud bent een jaar of veertig. Dat is echt heel oud. <lacht> Goed. Ilse, de groeten, dankjewel. Eerder vandaag op de redactie van BNN Today. Het is chaos in Brazilië. Er wordt onwijs veel gedemonstreerd. En de vraag is natuurlijk, hoe komt dat? Waarom zijn al die mensen zo boos? Daar gaan we het vanavond over hebben. Brazilië! Corruptie aan de Copacabana! Het lijkt zo'n tevreden volkje altijd. Vrolijk, dansen, samba. Mooie vrouwen. Ze hebben dus wat te klagen. Maar ik dacht juist dat het zo goed ging. Want Brazilië wordt altijd genoemd als... Eh, van die opkomende economieën. Ja, ja, sterker nog, dat is ook zo. Maar waarom zijn ze boos? Ze zijn onder andere boos omdat uh, de politieke elite heel erg corrupt is. En ze zijn boos omdat er veel te veel geld meer voetbalstadions ja. gaat vinden. En wie speelt ook weer een rol in dit hele geheel? Onze oude vriend. Romario. Romario de Sousa Maria. Romario. Oh, oh. Romario die dat demonstreert. Aanvoert, wordt Romario de Messias van de gewone man? Mooi gezet. Ja, Romario die is uh, politicus geworden. Dat doet hij goed. En die voert het verzet aan, of tenminste, uh, staat wel voorop bij de demonstraties. Daar gaan we het zo over hebben, na negenen, met Daan. En eerst even Luke over wat er in de topic zit. Ja, nou de haringen zijn geveld. Hè. Eerste vaatje leverde 66.500 euro op. Tijd voor de grote haringquiz. Klein quizje eigenlijk. Hoe duur was het duurste eerste vaatje haring dat ooit werd geveld? Deze is voor jou, Elemijn. Duurste vaatje haring. Nou, een ton of zo? Nou, bijna. 95.000 euro. Dat was vorig jaar. Deze is echt iets voor Tim. Hoe ja. communiceren haringen? Uh, Twitter. <laughs> Daarnaast? Echt persoonlijk contact. Geen idee. Kan dat? Ja. Ze laten s'nachts scheten. Oké, okay, dat is ja. niet zoveel. van uh, Ja, vooral s'nachts inderdaad. Ja. Uh, dat is een soort sociale functie. Wetenschappers hebben dat ontdekt. Die hebben die beesten gevolgd met een, uh, met een cameraatje en met microfoons. En kwamen erachter dat er uh, ja, toch wel knetterend geluid uit die beesten komt. En die knetterende geluiden die hebben een sociale functie. Laat maar met jaren. Ja. Succes thuis. Hebben we nog tijd voor één vraagje? Ja. ja. Waarom moet je een haring eerst invriezen voordat je hem eet? Moet ik dat doen? Thuis? Zelf? Nou, nee, nee, nee, nee, nee. Waarom doen, waarom doen de visboeren dat? Ja, anders bederft hij. Mm, nee. Er is een haringworm. Dat is een parasiet die in de haring leeft. En die parasiet kan bij mensen maagwand en darmwanden beschadigen. Dus daarom oh. moet je hem eerst altijd invriezen. Ah, ja. Oké. Okay. Ja. Lekker. Eensmakelijk. Eensmakelijk. Ja. Ja. Dit is Radio 1.